Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Spaanse treinen blijven de rest van de avond stilstaan en in supermarkten wordt gehamsterd. In zo'n beetje heel Spanje en Portugal viel om half één de stroom uit. Beetje bij beetje komt de elektriciteit weer terug. Maar het kan nog uren duren voordat overal weer stroom is. De storing lijkt te zijn veroorzaakt door een bijzonder atmosferisch verschijnsel... in het binnenland van Spanje. Consument Edwin Winkels probeert het uit te leggen. Daar is iets gebeurd qua temperatuur, stralingen, stromingen. Dat moet nog uitge goed uitgelegd worden. Dat dat netwerk op een of andere manier helemaal in de war heeft geraakt. En ja, dat is vanuit het midden van Spanje... Uh, is dat... Waarschijnlijk op een of andere manier door dat netwerk is die storing volledig uitgebreid tot ook inderdaad in Portugal, maar ook bijvoorbeeld in kleine stukjes van, van Zuid-Frankrijk waar ze even een stroomstoring hebben gehad. Op de kermis van Hilversum is een vrouw zwaar gewond geraakt nadat ze uit een attractie gevallen zou zijn. Volgens ooggetuigen is de vrouw uit de Energizer gevallen. Dat is een heftige attractie waarbij je ronddraait en over de kop gaat. Wat voor verwondingen de vrouw precies heeft weten we niet. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De attractie is dicht maar de rest van de kermis gaat gewoon door. En Het kabinet werkt aan een plan om gezinnen met een laag inkomen gratis met het OV te laten reizen. Honderdduizenden mensen zouden dan een speciale pas krijgen die gebruikt kan worden in de bus, tram en trein. Het idee is niet nieuw. In bijvoorbeeld Amersfoort bestaat het al. Sinds kort kunnen inwoners met een laag inkomen gratis met de bus en tram in de hele provincie Utrecht. Gaat super volgens de wethouder. Ja, we krijgen hele positieve reacties. Vooral omdat het ook echt gratis is. Dus het is niet een kortingsabonnement of iets dergelijks. Um, dus het is echt een behoefte die speelt bij inwoners. Dat krijgen we ook terug uit, uit de wijken. En uh, je ziet ook dat gezinnen uh, waar meerdere uh, kinderen wonen... bijvoorbeeld tussen de 12 en 18 er ook gebruik van kunnen maken. En daar is dus kennelijk wel behoefte aan. OV-bedrijven zijn enthousiast over het idee om het in heel Nederland in te voeren. Maar ze zeggen tegelijkertijd dat het kabinet moet stoppen met bezuinigen. Het weer, het was een heerlijk zonnig dagje met maxima van 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. De komende uren koelt het wel weer af, maar morgen wordt het opnieuw lekker en iets warmer, 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter. Er staan er nog een paar die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de N208 is het nog heel druk rond de Keukenhof.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 Zo, dat gaan we even over, overnieuw doen hoor. Want uh, dit is natuurlijk uh, geen begin. Uh, dat lijkt mij ook. Want dat is een nummer dat verdient natuurlijk meer. En ik uh, zit gewoon half uh, te slapen. Ik weet niet hoe dat komt. Dat zal wel uh, ook een beetje met mijzelf uh, te maken hebben. Goed, uh, dit was dus het begin. En we doen hem gewoon nog een keer.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 bij deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En dat is dan de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf van april. En we begonnen met iemand die uh, bij de vorige editie aanwezig is geweest. En dat is Engel. Samen met Elisa... Uh, ja, uh, met Elsa Birgitta Beckman, ik moet het goed zeggen. En die Elsa Birgitta Beckman die was afgelopen week te zien geweest... in de halve finale van de Mooie Noten. Maar ze heeft het helaas niet gered... Uh, er zijn anderen die dat uh, wel voor elkaar hebben. Waaronder Gabby Lieve. En die hebben wij ooit hier ook in de studio gehad. Maar dat is wel uh, heel lang geleden. Ik geloof zelfs uh, ergens in 2014. Maar ze staat wel in de finale. In dat opzicht. Uh, ik zal toch eens even kijken of er uh, nog iets meer over is. Maar Elsa Pikita Beckman die kreeg uh, die plek als een soortement van wildcard in uh, de halve finale. En wie zaten er ook nog bij? Eline Heemskerk, de dame die meedeed uh, bij Koos... Uh, tijdens de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van februari. Want die zat daar ook in. Samen met uh, Jet en met Koos, want die speelde dus ook mee... Uh, en dan uh, ga ik weer terug naar het uh, verhaal van die mooie noten. Want uh, in de finale komt naast Gabby lieve ook Chels en La Looie. En die Chels die heb ik uh, nog niet zo lang geleden gezien. Tijdens een Sexton Sunday Sounds. En dan komen we weer met een volgende brug. Want als we dan weer toch over een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf en de Sexton Sunday Sounds hebben. Dan hebben we het ook over de laatste editie. En dat heeft weer alles te maken met deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want vanavond is de gast Dean Presley. Uh, en je zou bijna zeggen... Presley, dat is toch inderdaad ja. Maar dat gaat hij straks allemaal zelf wel uitleggen. Want hij uh, heet natuurlijk heel anders. Maar goed, uh, maar dat is in ieder geval uh, wat betreft zijn naam. En wat hij heeft uitgebracht. En hij is al in de studio. Dus uh, hij kan al een beetje warm uh, gaan draaien. Dus wat dat, uh, wat dat gaat. En hij was dus... Bij de laatste editie van die Sexton Sunday Sounds waar ik het net over had. Uh, alleen, uh, Dean heeft nog geen vinger opgestoken bij de, de mooie noten. Maar misschien kan dat natuurlijk altijd nog. Want ja, akoestisch, dat heb ik wel gezien mensen, komt hij heel goed uit de verf. En dat gaat hij vanavond ook uh, hier doen. Um, en dat uh, gaan we straks uh, meemaken. Maar goed, uh, ik heb weer heel veel gekletst eigenlijk in dit, uh, in dit openingspraatje.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 Take my egg.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 on the go, she says come and play, but I say no no no, I gotta go back to Amsterdam I love living in it all. Lang geleden heeft hij dit album You Will Survive uitgebracht. Deze Luc Nijman en Damn I Love Amsterdam is een van de nummers die daarop staat. Bovendien, Luc is een van de mensen die hier ook vaak is geweest. daarvoor hoorde je Silver met nog veel meer. Ook iemand die geweest is, maar dat is alweer een tijdje terug. Dat is zelfs in 2024 geweest, is deze Rodon Series. En haar laatste verschenen single heet A Thousand Seas.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 Or a cosmic thought It's a, a, a little, little bit random, random A little, little bit absurd But in this crazy world The crazy end of first Just up with the guys in the A puzzle or a cosmic thought. It's uh, a little bit random, a little bit absurd. But in this crazy world, the crazy end up yeah. with the guys in the back. Yeah. and the girls on the dance yeah. If they don't answer, walk out the door. Yeah. Het was ooit een solo-nummer van Blanco, maar hij had bedacht voor de Record Store Day, Dat was alweer een tijdje terug. Um, ik laat dus nog eens deze track nog eens een keer opnemen, maar dan in een duetvorm. En hij kwam weer bij Michel Tuiven uit van Lorem Mirpsum. En dus uh, geschiedde dat. En dit is een vinylversie dan van dit nummer. En die is dan ergens bij de platle, plaatselijke platenzaken ergens wel te koop. En op de achterkant staat een live versie van Girl Scout van Lorem Ipsum. Dat hebben ze dus aardig opgelost daar in Edam, Volendam. Want uh, de heer Blanco woont tegenwoordig in Edam. Maar is oorspronkelijk een Volendammer. En uh, Mies, die woont daar nog steeds. Dus dat uh, is een beetje het verhaal. Rodan Sries hoorde je ervoor met A Thousand Seas. Dit is Banks en het nummer dat heet The Man. So, you think you're the man? I guess you don't know who I am. Go and get hard if you think you can do better. You like smoking a cigarette, you leave behind a centric red. Falling out of line sometimes. I bet you could. You're far from all you're I'm gonna say Celebrate, die single trouwens... die komt volgende week vrijdag al uit. Maar ik uh, was een beetje in de weerwar. Heeft alles uh, te maken met een omstandigheid... Uh, hier buiten de uitzending om... En uh, ja, die jongens die zeiden van... wij vermoeden al zoiets... maar uh, als je het niet eerder vindt en wat handiger uh, vindt... dan uh, laten we het uh, zo staan. Oké, okay, dus uh, zo geschieden. Uh, dus Davis komt volgende week vrijdag met deze single. Celebrate. En we mogen hem vandaag al vieren dat hij hier te horen is. Ja, dat is dan een uh, leuke woordgrap, toch? En uh, datzelfde geldt ook met degene met wie ik dat gesprek eerder deze week heb uh, gevoerd. Dat is Divia Coli. Um, want ook haar single komt volgende week vrijdag pas uit. Maar uh, we hebben eventjes uh, dit naar voren gehaald. Omdat het een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf is. Ja, en het dan toch interessant is om dat gesprek te voeren. En die single er meteen achteraan uh, te zetten. En die single die heet boven de verwachting. Maar eerst natuurlijk het gesprek met Divya zelf. We hebben aan de telefoon Divya Cody. Zeg ik het goed zo? Ja, ja Divya Koholi. Ja, ja um, want uh, jij, uh, ja, jij brengt uh, sowieso je eerste single uit. En die single die heet Boven Verwachting. Ja, klopt. Ja, ja uh, uh, la laat ik meteen met de, met de eerste vraag in huis uh, vallen. Want dat lijkt me best wel een beetje spannend. Uh, ja, zo'n eerste single uitbrengen is ook heel spannend. Ik denk... Um... ...dat ik al heel lang er naar uit heb gekeken om iets uit te brengen van muziek. Ik heb ook heel lang gewacht. Mm -hmm. um, omdat ik uh, het soms niet aandurfde of dat ik nog heel erg aan het zoeken was naar mijn stijl En dat ik nu eindelijk op zo'n punt ben dat ik nu een eerste single kan uitbrengen... ...is voor mij een, een, ja, een, een doel die nu ja. <laughs> eindelijk uitkomt. Ja. Um, ja, ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Dat is altijd iets heel spannends ja, uh, Als je iets nieuws uitbrengt. Maar heb je dan toch ook mensen om je heen uh, verzameld... die dan op een gegeven moment zeggen... ja, daar moet je toch wel uit gaan brengen. Um, ja, ik denk dat ik ook nu heb samengewerkt... met een fijne producer en een songwriter. en um, Ik heb het ook aan wat mensen laten horen... vrienden en ook familieleden. En die zeiden ook van... ja, dit is wel echt goed. Um, dus... dus dat heeft me wel gemotiveerd om nu uh, die stap te zetten, om het uit te brengen. Hmm. Um, en uh, um, ja, het zijn wel mensen die ik ook wel vertrouw. Ja. Dus dat is wel iets wat mij ja, heeft, uh, die stap heeft laten doen zetten. Ja, uh, uh, want die single, boven verwachting, uh, die is een onderdeel van een EP die je ook nog wil uit gaan brengen. Ja, ja, klopt. Ook heel spannend. Ja. Um, uh, ik had eigenlijk niet verwacht dat het een heel EP zou worden. Het zijn eigenlijk allemaal nummers die zijn ontstaan door allemaal verschillende schrijfsessies die ik heb gehad gedurende twee jaar mm. eigenlijk. Ja. Um, en um, ja, ik was eigenlijk gewoon losse sessies en muziek aanmaken en toen zijn er steeds nummers uitgekomen die gingen over bepaalde obstakels die ik had meegemaakt of ervaringen die ik had meegemaakt en mm. het vormde eigenlijk een geheel en na uh, Nadat ik die nummers had gemaakt, had ik op een bepaald punt echt gevoeld: Wow, dit past allemaal bij elkaar tot een EP. Um, en dit is exact wat mijn gevoel weergeeft in, uh, in die nummers en, ja. en waar het over gaat eigenlijk. Ja, het, het, het, het moet dus over jou uh, gaan en over je identiteit en dat soort zaken. Ja, ja, het gaat eigenlijk echt over, over wat ik, waar ik tegenaan ben gelopen vanaf kleins af aan. Mm -hmm. Tot eigenlijk nu, het gaat over van alles. Ja. Um, ja ja, vanaf teleurstellingen die ik heb mee moeten maken tot, um, uh, ja, ja, bepaalde uitsluitingen die ik heb meegemaakt. Um, maar ook toch hoogtepunten? Ja, ook hoogtepunten, ook hoogtepunten. Ja. Um, uh, ja, ik denk ook dat nou, het nummer wat nu uit gaat komen, dat gaat er ook over dat ik bijvoorbeeld van verwachtingen uitstijg. Ja. Um, en, en juist iets heb bereikt waar ik wel trots op ben. Um, en um, ja, het gaat een beetje over de hoogte- en dieptepunten. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, nou, nou, is dat niet uh, alleen wat je, wat je doet? Want ik, uh, ik heb ook begrepen dat je iets met bewegende beelden hebt. Ja, klopt. Ja, wat, wat, is, uh, wat is je achtergrond daarin? Um, nou, ik ben afgestudeerd van de Nederlandse Filmacademie. Mm. Um, en uh, ik heb altijd een hele grote liefde ook gehad voor film. Mm. Um, ik ben een enorme filmkijker... Um, dus um, ik had al heel lang de droom om ook visuals, video clips bij mijn muziek te maken mm -hmm. um, en nu heb ik dat eindelijk kunnen doen met dit nummer wat nu kan mijn eerste single, boven verwachting um, en um, ja ik ik vind dat de totale ervaring van muziek daar hoort ook voor mij beeld bij dat dat geeft mij dat je helemaal in een wereld kan duiken en ik hou heel veel inspiratie uit films en regisseurs uh, waar, ik heel, waar ik heel erg naar opkijk. Um, en ik, hou, ik kijk altijd naar uh, hoe films gemaakt worden. Als ik een film zie, dan ga ik altijd meteen niet behind the scenes bekijken. Omdat ik wil weten hoe iets gemaakt is en hoe iets in elkaar zit. Ja, maar kun jij ook bijvoorbeeld als je een clip ziet of een film of wat dan ook uh, ziet. Uh, dat je dan al meteen het idee hebt, oh dat hebben ze zo gedaan. Zonder dat je behind the scenes hoeft te zien? Uh, ja, ik denk het wel. Oh, nou, ja. Inmiddels heb ik best wel wat uh, ervaring opgedaan. Ik heb zelf uh, een, sp een speelfilm mogen, een uh, ja, productielijn mogen doen en ik heb wat videoclips ook zelf uh, geproduceerd. En nu ook deze, de videoclip die, die er nu aankomt van mij, die, die heb ik ook zelf geproduceerd. Mm -hmm. um, dus uh, van heel veel dingen weet ik wel hoe het in elkaar zit, uh, omdat ik zelf het ook moest doen. Ja. <laughs> uh, ja. ja, maar goed, waar, waar ligt je liefde nou het, het, het meest? Toch bij de muziek of bij de, bij de film? Nou, ik, ik heb, um, ik denk van kleins af aan, heb ik altijd muziek gemaakt. Um, het was altijd een soort van iets waarvan ik helemaal, uh, ja, waarvan ik zo blij en gelukkig werd. Ja. Ja. Um, Um, ja, ik speel altijd op piano en gitaar en dan ging ik mijn eigen nummers componeren en maken en schrijven. Um, dus dat zit zo diep in mij. Ik denk dat ik muziek zeg maar, altijd zal blijven maken. Um, maar ik vind film ook iets wat heel erg toevoegt aan muziek. Um, ik, ik denk dat ik een beetje, ik denk muziek heb ik altijd gemaakt en ik ben in film een beetje erin gerold eigenlijk. Uh, op die manier. In, in die wereld. Ja, ja ik ben eigenlijk ja. later ingerold. Ja. Dat ik, um, ik was vanzelf heel erg creatief en ik was aan het zoeken naar een studie en iets wat ik wilde doen. En toen rolde ik eigenlijk uh, in die filmwereld. Ik ging naar de filmacademie en toen ben ik filmprojecten gaan doen. En toen, uh, ja, van het een kwam het ander, ben ik wat grotere projecten gaan doen. Dus ik denk dat het meer uh, later, op latere leeftijd is echt film erbij gekomen. Ja, uh, als mensen jou willen vinden op het wereldwijde web, waar kunnen ze dat het beste doen? Um, ik heb een Instagram pagina Ja um, Dat is Divia Koholi Music um, En um, Ik heb uh, ja, Ik heb ook nog een andere Instagram pagina dat is Koholi, uh, Ja Dat is mijn uh, officiële Instagram pagina um, En verder ik een YouTube kanaal uh, Daar kun je ook Divia Koholi op vinden En mijn nummer komt natuurlijk uit op Spotify um, uh, uh, Op 2 mei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 Zit alweer in een uh, Nederlandstalig gedeelte weer. Dat heeft alles uh, te maken met het uh, gesprek wat ik bij deze dame heb gevoerd. Bij de single die over dikke week uitkomt. Maar we mogen hem al, al laten horen. Divya Koli met bovenverwachting. En ja, uh, dat is zo e even gekomen om dit in een 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf uh, te zetten. Uh, vandaar. En we, we maken er ook een uh, terugblik uh, van die ook te vinden is op de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dan weet je dat alvast. Over Nederlandstalig werken gesproken, want dit is Daaf en die wil op tv. I'm Blijft nog bij de deur staan als de liefde het huis verlaat. Gaat zij met stille trom, hoe graag ze ook gebleven was. Ze kijkt nooit achterom. nog wat. Blijf nog bij de deur staan. Deze is twee weken geleden uitgebracht. Maar die hebben we nog niet eerder laten horen in deze uitzending. In Alternatieve FM. En ja, aangezien het dus ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is en zij uit Amsterdam komt. Ja, is het logisch dat we dus deze ook laten horen. Rosanna Alderliefste. En als je die achternaam hoort, ja, dan denk je toch... Is zij familie van? En dat is inderdaad waar. Zij heeft een hele muzikale oom. Gerard, al de liefste. Want die heeft ooit met Ramses Shaffi ooit nog eens iets opgenomen. Dat is al een hele tijd geleden. Maar goed, uh, zij is uh, toch echt het nichtje van deze al de liefste. En uh, dat is haar single als De Liefde, Het. En dan puntje, puntje, puntje. Daarvoor hoorde je Daaf en die wilde op tv. Zo heet de titel ook. Ik wil op tv. En gaan wij gewoon weer verder met de muziek. Hier is Lemon Until the Break of Dawn. Are you a good woman? Are you a good man? Are you a good whatever? Tell me I understand Breaking in the salt Let's lift up to the sky And go explode Just hope we are I'm gonna tell It's En dat uh, was uh, Miss Meredith en uh, Seamus heette uh, de man die je uh, ook hoorde. Everyone, daarvoor hoorde je Lemon and Till the Break of Dawn. Ook eigenlijk waar uh, meer stemmen op uh, te horen zijn. Natuurlijk uh, de frontman Ralph Heeser. Maar ook de illustre Cath Coffee. want uh, die is van de stereo MC's. Die in 1991 uh, ook nog een hele grote hit hebben gehad destijds, ja. En daar is een beetje ook die muziek... een beetje van afgeleid in dat opzicht. Dus wat dat er gaat, is het... wel duidelijk. We gaan een beetje het uur afsluiten. En dat is ook met iemand die in een 3 voor 12... Noord-Holland Vloedgolf heeft gezeten. Namelijk in de editie van oktober 2024. En we hebben hem vorige week nog... gesproken over deze single. Waarmee we dit uur uitluiden. En dat is Worth Waiting For... van Sepp Adams...